Uur. Dit is Radio 1. Met Kilene Plag en Jurgen van den Berg. De NSA, u kent ze wel, die wil een supercomputer bouwen die onder meer in onze bankgegevens kan kijken. Zometeen een reactie van het college Bescherming Persoonsgegevens. En we schakelen nog even met de Delft Cel, waar de werknemers van Ax van Aldel meer horen over hun toekomst. Nu is het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Katharina Ziekenhuis in Eindhoven moet in totaal een miljoen euro betalen aan vier dermatologen. Laat het ziekenhuis weten na een uitspraak van het scheidsgerecht gezondheidszorg. Het ziekenhuis en de dermatologen hadden een conflict over een praktijk... voor onverzekerde cosmetische dermatologie. De artsen zijn ontslagen omdat ze die praktijk waren begonnen binnen het ziekenhuis... zonder toestemming van de Raad van Bestuur. De dermatologen zeggen dat ze die toestemming mondeling wel hadden gekregen... en dat de samenwerking dus onterecht is opgezegd. Het viertal had 9 miljoen euro geëist. Het ziekenhuis zegt nadrukkelijk dat de 1 miljoen geen schadevergoeding is maar een vergoeding voor de dermatologen... omdat ze er niet meer mogen werken. Booteigenaren hebben vannacht twee dieven opgesloten... in hun boot in Almere. Even na middernacht ontdekten de eigenaren... dat er twee mannen op hun boot waren. En daarop belden ze de politie en sloten ze de boot af. De politie. Die twee mannen vonden dat niet leuk. Die hebben behoorlijk wat spullen vernield in de boot. Nou, dan komen de collega's van mij te plaatsen... en die hebben de twee mannen aangehouden. Ze hadden ook wat gereedschap bij zich... wat wij kwalificeren als inbrekersgereedschap... Ze zijn aangehouden, zitten op dit ogenblik vast en uit en op dit ogenblik het onderzoek. De Britten maken zich opnieuw op voor een zware storm. Vooral de zuidwestkust van Engeland en Wales worden waarschijnlijk zwaar getroffen door hoog water en harde wind. De hulpdiensten hebben transport- en elektriciteitsbedrijven gewaarschuwd. We will be working very closely with power companies, utilities and transport companies, making sure that all those organisations are absolutely prepared for the bad weather that is coming. Ook de Verenigde Staten heeft te maken met extreem weer. Zo'n 100 miljoen Amerikanen hebben het advies gekregen... om vanwege zware sneeuwstormen en strenge vorst binnen te blijven. In het Noordoosten zijn nu al enkele centimeter sneeuw gevallen... maar de hevigste buien worden de komende uren verwacht. De Chinese politie heeft in een dorp in de buurt van Hongkong 3000 kilo van de synthetische druk metafetamine in beslag genomen. Bij de actie, die begon op 29 december en drie dagen duurde, werden 182 mensen opgepakt. De politie zette helikopters en speedboten in. Een derde van de Chinese productie van de drug Crystal meth komt uit het dorp. De politie verdenkt lokale agenten van samenwerking met de drugsbazen... en zette daarom korpsen uit de omliggende steden in. Bij eerdere politieacties bood de lokale bevolking fel verzet. Dan het weer. Eerst nog regen en motregen. Daarna even zon. Vanmiddag wel weer buien, soms met onweer en zware windstoten... en het wordt maximaal 12 graden. Morgen rustiger weer, af en toe zon, maar later op de dag opnieuw regen. Zondag schijnt de zon geregeld en het wordt het weekend 7 tot 10 graden. Radio 1. KRO-NCRV. De Ochtend. Met Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Nog één uurtje en dan zit de ochtend er alweer op. Maar we hebben u nog genoeg voor te schoten. Na half twaalf bijvoorbeeld het Mediaforum. Vandaag met politiek commentator Kees Boonman en presentator Jacobine Geel. En met hen spreken we onder meer over een nieuwe serie van BNN. waarin leerlingen op een school door veertig camera's continu worden gevolgd. Eerst nu de supercomputer van de NSA. Hadden jullie nog steeds in de gaten dat er overal camera's waren? Of ben je daar snel.? Uh... De eerste twee weken of zo heb je dat wel door. Maar op een gegeven moment kijk je er allemaal niet meer naar op. En dat uh, is allemaal gewoon normaal. Uh, nu dus eerst de supercomputer van de NSA. Ja, want geen staatsgeheim is straks meer veilig. De Amerikaanse geheime dienst NSA komt met zo'n supercomputer die werkelijk alles kan kraken. Dat is althans de laatste informatie die uh, komt uit de hoek van Edward Snowden en die kan het weten. Die supercomputer zou de versleuteling van bijna alle bankaire en medische gegevens in de wereld kunnen kraken. Jacob Koonsdam, goedemorgen. U bent voorzitter van het College Bescherming persoonsgegevens. En we zeggen tegen de meneer van de NSA ook: fijn dat u meeluistert, want ik neem aan dat we nu weer worden afgeluisterd. Wat vindt u van dit bericht eigenlijk? Toen ik het hoorde en las, dacht ik: zou de Washington Post en Snowden ook zoiets hebben als een 1 januari grap? U dacht dat het een 1 januari grap was? Nou ja, het is zo buitenproportioneel dat je. Een totaal programmaontwerp, een computerontwerp... die alles en iedereen kan kraken. Bij wijze van spreken alle informatie. Medische informatie ook, naar nou, ik begrijp. Mm -hmm. uh, financiële informatie, natuurlijk allemaal buitengewoon gevoelige uh, dingen. En de vraag is wat dat überhaupt nog te maken heeft met nationale veiligheid. De eerste reactie, uh, ik heb er natuurlijk verder niet over nagedacht... en niet naar kunnen kijken, alleen maar even het nieuws gezien. En denk... Um, als, als dit inderdaad uh, waar is en als dit gaat gebeuren, dan zijn we bezig onze hele veiligheid op te offeren aan de nationale nee. veiligheid. Want, want ze noemen inderdaad die bankaire gegevens, uh, de gegevens uit de medische wereld, uh, maar zelfs staatsgeheimen kunnen ze gewoon uh, achter de komma lezen. Ja. Uh, ik weet niet precies wat de, wat, de, wat de bondgenoten van de Verenigde Staten daarvan zullen vinden, maar ik denk dat ze daar niet enthousiast over zijn. Het, het, de, de, de hamvraag is steeds, wat heeft het uiteindelijk te maken met nationale veiligheid? Is dit verantwoord om te doen? Is de dreiging zo groot dat je alles en iedereen helemaal bloot moet leggen? Ook medische gegevens, ook financiële gegevens, ook staatsgeheimen. Om te zorgen dat dat er niet een tweede keer 9-11 mm. idioten in, in, in de torens kunnen vliegen. De vraag is, waar, waar houdt het uiteindelijk oh. op? Moet je eigenlijk niet direct ook allerlei camera's in slaapkamers plaatsen... zodat je van alles en iedereen alles af weet? Sterker nog, dit... ik denk dat dat zelfs al gebeurt, als we dat echt, echt zouden willen. Um, um, er zit ook nog een morele kant natuurlijk aan dit hele verhaal. Um, uh, de NSA, die behoorlijk onder vuur ligt... die is dus op dit moment, terwijl ze dus behoorlijke kritiek krijgen van alle kanten... gewoon bezig met dit hele project. Budget van 80 miljoen hebben ze voor de ontwikkeling van die computer. en Die zou er over vijf jaar kunnen zijn. Kunnen we er ja. iets tegen doen? Het enige wat we kunnen doen is met de Europese uh, lidstaten... Uh, een vuist maken in de richting van de Amerikanen. En zo nodig verdragen, opzeggen en, en, en wat is meer zei, het, het geestige is wel... Uh, dat vlak voor kerstmis de vijf hele grote supranationale bedrijven van de Verenigde Staten, de Googles en de Microsofts en de Facebooks van deze wereld, een boze brief aan Obama hebben geschreven dat het echt een toontje lager moet, allemaal omdat hun handel eronder leidt. Nou ja, dat is misschien ook een lijn die voortgezet zou kunnen worden. Ja. Om te zorgen dat er een Europese Google en een Europese Facebook en een Europese Microsoft komt, zodat we langzaam maar zeker financieel en economisch dreigend worden, in, want, want heel veel meer kun je niet doen. Um, een een staatsgreep plegen in de Verenigde Staten om, hier, om dit te keren, ik geloof niet dat we dat zo snel zullen doen. Ja, dat kan alleen in films eigenlijk. Maar ja, dat dachten we van ja. al dat werk wat die NSA doet ook, uh, dachten we dat het <lacht> gebeurt alleen maar in, in Hollywood. Het is nu gewoon de realiteit. Uh, en het lijkt erop dat de NSA zich niet echt uh, laat weerhouden. U hebt in augustus bekendgemaakt dat u samen met andere privacywaakhonden in Europa de overtredingen van die NSA uh, wilde onderzoeken. Hoe loopt dat onderzoek? Daar zijn we druk mee bezig en we hopen in de volgende plenaire vergadering van de dataprotectieautoriteit uit de Europese Unie, dus uh, tweede helft februari, komen we weer bijeen om, om dan de resultaten van het onderzoek dat gedaan is uh, uh, af te ronden. Maar u hebt daar Ook nog op... niet wat eerste gegevens van gezien op uw bureau? Ja, maar eerst eens even de, de collega's daar ook naar laten kijken en daarover laten oordelen voordat ik er iets over zeg. Maar ik ben uitvoerig ook in de Verenigde Staten geweest met een Europese commissie uh, om, om, om met de Amerikanen te praten. Wat mij opvalt, is dat er uiteindelijk wat dan heet een executive order is. 1233, 1233 12, uh, als nummer meegekregen. En dat is omdat de president van de Verenigde Staten, in, in de grondwet van de Verenigde Staten, het recht heeft gekregen om alles te doen wat nodig is voor de nationale veiligheid. En dus is die 1233 wettelijke basis, als het ware. Dat is dan een executive order, een algemeen, algemene maatregel mm -hmm. van bestuur zou je kunnen zeggen zou zomaar door Obama gewijzigd kunnen worden en een veel restrictievere opdracht meegeven uh -huh. aan de NSE. En daar is heel eerlijk gezegd ben hoop meer op gevestigd dan dat het in het politieke uh, van, van de, par de parlementariërs zeg maar, in Amerika gaat gebeuren. Want die heb ik gesproken. En die zijn allemaal voor. Ja. Die willen alleen dat de Amerikaanse gegevens niet verzameld worden. Maar de rest is allemaal prima. Ja. Dus ik denk dat als er ergens een, een pressie georganiseerd kan worden... puur politieke pressie in de richting van Obama... die tenslotte een constitutioneel jurist was... voordat hij president werd... Ja. Uh, is, is, is, zou mijn, zou de gok zijn waar je het verst mee kon. Ja. Goed, en, en dat zal dan gesteund moeten worden... Inderdaad, door de, de regeringsleiders hier in, in Europa, neem ik aan. Ja. We willen u in februari even terug om te horen wat dat onderzoek heeft opgeleverd. Heel ja, goed. Dank u wel. Jacob Top. Koonstam, hij is voorzitter van het college Bescherming Persoonsgegevens. De ochtend. De hele ochtend is de curator van aluminiumfabriek Aldel in delft -Cel. En daar praat hij met de directie en met de betrokkenen, werknemers ook neem ik aan. Uh, daar is ook al heel de ochtend NOS-verslaggever Ewout de Bruin. Ewout, enig idee wat de curator de mensen heeft verteld of aan het vertellen is? Nou ja, die uh, bijeenkomst die is uh, bezig op dit moment. Ik uh, mag daar niet bij zijn, pers mag daar niet bij zijn, maar we zien wel... Het gebouwtje van de, uh, het bedrijfsrestaurant uh, ziet er een beetje verveloos uit allemaal. Maar dat zijn dingen die je nu ineens opvallen op het moment dat je hier bent. De verwachting is dus eigenlijk toch wel dat de curator de meeste mensen hier vandaag hun ontslagbrief zal meegeven. Uh, en ja, dat het dus dan ophoudt. Ja, want we hoorden vanochtend natuurlijk al uh, wat mensen die uit de nachtploeg kwamen. Die zei dus de laatste werkdag, nou ja dat weet ik nog helemaal niet en dat valt te bezien. Maar dit zou dus betekenen dat het echt een gelopen race is. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd nog wel kansen, hè? De ondernemingsraad, ja, zegt, ja, nou ja, in Den Haag beweegt het toch nog wel. Er zijn Kamerleden die vanmiddag naar die bijeenkomst komen, die protestbijeenkomst hier in het centrum van Delftzeil. En dus hopen de mensen nog wel uh, dat er wat gaat gebeuren. Maar de algemene verwachting is toch wel dat het overgrote deel van de fabriek in eerste instantie nu stil komt te liggen. En dan misschien later weer kan worden opgestart. Maar dat betekent dus dat die mensen nu althans hun, uh, hun ontslagbrief in ieder geval mee gaan krijgen. Ja, die protestbijeenkomst die voor vanmiddag gepland staat in Delfzijl, is dat dan voor de bune Of kunnen ze daar echt nog wel iets mee beïnvloed, beïnvloeden? Nou, ik denk wel, Guylaine, dat ze daar nog wat mee kunnen beïnvloeden. Omdat daar Kamerleden komen. Omdat de ondernemingsraad het gevoel heeft... dat er in Politiek Den Haag toch uh, nog wel wat uh, beweging komt. Gisteren natuurlijk ook Max van den Berg, de commissaris van de Koning hier. Die zei dat er meer van de aardgasbaten naar uh, deze regio moeten. Kijk, die problemen hier die zijn natuurlijk heel erg groot. Hè? Als deze fabriek failliet gaat, 400 mensen op straat. En ook nog eens uh, 400 uh, bij de toeleveranciers. Terwijl de oplossing... 20 miljoen kost en eigenlijk heel erg dichtbij is. Dus het zou mij niet verbazen als er nog wel wat uit onderhandeld kan worden. En um, hey, je weet het niet hoe het gaat lopen vanmiddag. Uh, misschien dat de minister uiteindelijk toch beslist... dat hij nog een keer gaat praten met de mensen hier in uh, Delft-Zeil. Dus wat dat betreft hebben ze, uh, de ondernemingsraad, de vakbonden... die hebben er wel vertrouwen in dat als je maar met genoeg mensen... vanmiddag laat zien dat het echt niet kan hier in uh, Noordoost-Groningen... dat, dat, dat er dan nog doen. wel wat... Uh, ja. Ja, precies. Zeker omdat mensen zeggen, ja, straks zijn we ons baan kwijt. We willen dan wel um, ergens anders in het land aan het werk. Maar ja, onze huizen die zijn ook niks meer waard door al die aardbevingen hier. Dus mensen zitten dan gevangen in het gebied. Ga je nog meelopen met de protestmars? Ja, het is wel de bedoeling dat ik uh, vanmiddag daar uh, ga kijken. Maar, maar niet uh, met een spandoek, toch? Voor de regio. En, uh, nee, ik ga niet met een spandoek. Nee, de, nee, dat. dat, dat Soms zeggen mensen Geen wel eens van, kun je, die, kun je die petitie niet ondertekenen als je ergens bent? Of, uh, maar nee, dat heb ik toch besloten om dat als journalist dat maar niet te doen. Ik uh, registreer en doe verslag. We gaan je zoeken in het journaal vanmiddag. Kijken of we dat kopje van Ewout nog tevoorschijn zien ja, komen. Precies. Dankjewel, Ewout. Dag. All your love. Croydon en John Belushi samen, de Blues Brothers 1989. Everybody needs somebody to love. De ochtend. Stand.nl Oh, heel de ochtend horen wij dat de maat vol is voor de Groningers. De bodem onder hun voeten verzakt steeds heftiger. Forse schade aan gebouwen is het gevolg. En daarbovenop komt dan ook nog eens het faillissement van metaalsmelterij Aldel. De commissaris der Koning in Groningen, Max van den Berg... riep gisteren tijdens de nieuwjaarsreceptie het kabinet op... om de provincie minstens 1 miljard euro aan extra steun te geven. De stelling vandaag is dan ook... Groningen moet die minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. U kunt al heel de ochtend reageren op 0800-1101, kan u ook nog. Via de site natuurlijk, stand.nl. Twitteren kan met hashtag standpunt... of dus op die gratis stand.nl app voor uw iPhone en and Android. We gaan erover praten met Mirjam Wulfsen. Zij is lid van de VVD-fractie in de provincie Groningen. Mevrouw Wulfsen, goedemorgen. Goedemorgen. Die stelling, Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Bent u het daarmee eens? Ja. Ik bespeur enige twijfeling. Ja, enige twijfel. Het gaat over de invulling, het bedrag en wat doen we er precies mee. Maar dat er iets moet gebeuren, dat staat ook voor de VVD vast. Ja, maar wat, wat is de invulling dan wat u betreft? Nou, wij denken uh, het is prima dat er vanuit Den Haag maatregelen genomen worden. Maar uh, we zijn als provincie niet totaal afhankelijk van Den Haag. Dus we hebben ook eigen kracht en we kunnen zelf een en ander doen. Dus heeft u het geld dan ook minder nodig van de overheid? Nee, we hebben wel geld nodig. Maar we hebben zelf natuurlijk ook uh, provinciaal geld. En dat kunnen we ook inzetten. En wij denken ook dat de bewoners er recht op hebben... dat ook de provincie Groningen zich inzet. En niet alleen de regering in Den Haag. En waarom gebeurt dat dan nu kennelijk nog niet voldoende? Nou, ik denk dat men een beetje in de, ja, in de wacht zit, als het ware. Dus men wacht op de maatregelen die komen. En op het bedrag en de hele invulling. Eh, terwijl wij denken van, ja, wachten is prima. En onderzoeken worden serieus genomen. En er zal hopelijk volgende week ook een en ander uitkomen. Maar begin zelf als provincie. Ja. En u heeft niet de bevoegdheid en de mogelijkheden... om dat zelf even in gang te zetten? Dat hebben wij wel. En uiteraard hebben we ook als VVD al geprobeerd om daarmee te beginnen. Maar tot nu toe hebben we daar nog geen gehoor gevonden. <lacht> 0800-1101 uh, de hele ochtend wordt er al uh, gestemd op onze site. Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Bijna 700 mensen hebben dat nu gedaan. 85% eens met de stelling, 15% oneens. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, met Ode Stapel. Hallo. Goedemorgen, zeg maar. Oh ja, ja nee, ik denk dat uh, Groningen best wel recht heeft op zo'n miljard. Uh, maar ik wil toch een enige nuance aanbrengen. Nou, vooropgesteld dat de Groningen natuurlijk ruimhartig vergoed moeten worden voor hun schade. Uh, moeten toch ook ten opzichte van de rest van het land enige redelijkheid overblijven. Want de huizen in grote steden, die, die scheuren ook door verkeer, noem maar op, krijgt die ook vergoeding. Of ont andere ontvolkingsgebieden uh, waar huizen zonder scheuren niks meer waard zijn, komen die dan ook in aanmerking. Dus uh, ruimhartig vergoed is. ...is wel goed, ja. maar uh, toch wel met enige uh, ja, nuance, ja. zou ik zeggen. Nou ja, we zien veel eensstemmers, uh, dus de nieuwe nuance is, is best uh, welkom even op dit moment. Standpunt goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Ja, uh, <tosses> ik ben het eens met het standpunt, uh, omdat ik uh, vind... ...ik we, heb niet gestudeerd of zo, maar je hebt weinig verstand nodig om te begrijpen... ...als je zoveel mensen in de WW stuurt, dat dat ook een hele hoop geld gaat kosten... En uh, ik denk dat het beter is om die mensen eens te steunen. Want uh, degenen die dat gas daar weggehaald hebben... die hebben denk ik ook wel het nodige verdiend. En misschien zouden die eens een bijdrage kunnen leveren. Maar zegt u dan eigenlijk dat de mensen, die, uh, de mensen van de NAM... ook de mensen moeten compenseren die bij Aldel nu op straat komen te staan? Nou, de, de NAM heeft aan dat hele gasgedoe uh, genoeg verdiend. Laat ze je ook maar een bedrag storten. Okay. Niet zozeer de overheid, maar, maar de doen. NAM. Duidelijk, dank ja. u wel. Standpunt goedemorgen. Goedemorgen, u spreekt met de Waal. ben oh, meneer de Waal. Ik uh, ben het eens met het standpunt. De Groningers dienen gecompenseerd te worden... als ik zie op welke wijze de voegen van de woningen dichtgesmeerd worden. Funderingen moeten ze aanpakken. Daar kun je iets mee bereiken. En volgens mij moet het geheel uh, door een deskundig onderzoeksbureau... en begeleidingsbureau allemaal gecompenseerd worden... wat daar in het Noordoost-Groningen gebeurt. Er worden van miljarden... Een gas uit de grond gehaald... en de regering heeft op het ogenblik nog 6 miljard tekort. Het zijn gewoon potverteerders. Het is onbegrijpelijk. Als ik kijk naar de wijze waarop Noorwegen... met zijn inkomsten omgaat... nou, dan kan Nederland nog een voorbeeld nemen. die kan er nou rustig kijken hoe zij dat oplossen. Want hier in Nederland... Er wordt alles maar verpatst enzovoort. voort. Ah, Ook okay. zelfs JSF. Er is geen geld voor. Ah. Maar we maken wel 6 miljard schuld. Ja, dank u wel. Stam.nl, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Famke. Hoi. Famke. Nou, ik vind dat ze um, ruimschoot um, um, 1 miljard moeten krijgen. Want waarom um, die fabriek met die 800 of 700 mensen die op straat staan? Waarom Aldel. hebben zij geen energiekorting gekregen? Het komt tenslotte uit hun grond. En de Groningers met hun strokarton en ons altijd verdedigd tegen de Baltische Staten. En altijd als achtergebleven gebied behandeld. Uh, je noemt daar wel een punt van. Dat is wel het wrangen. Een paar kilometer over de grens staat eenzelfde fabriek als Aldel in Delfzijl. Ja. En die kunnen met veel minder uh, met geld per... toe uh, voor hun stroom. Duits duurzame oh. windenergie en uh, stroom. Ja, en waarom wij niet? En waarom geen windenergie? En noem maar op. En kortom, korting op. Gas. Al die mensen moeten gecompenseerd worden. Ze kunnen hun huis niet verkopen. Ze kunnen nergens naartoe. Duidelijk, dankjewel. Stampen.nl. Goedemorgen. De Goeden. laatste. Met Orsel, Muntendam, Oost-Groningen. Ah, Muntendam. Ja, Muntendam, ja. <laughs> nou, uh, ik vind uiteraard dat wij hier gecompenseerd moeten worden. En of 1 miljard voldoende is, dat moet maar blijken. Laten we maar een open financiering ervan maken. Maar ik wou zeggen dat eigenlijk de tijden van vreemijzen een beetje weer terug moeten. Vreemijs van de CPN, hè? Wat zegt u? Van de CPN was die. Die was van de CPN, ja. Maar het, gaat, het maakt niet uit van welke partij die was. Er moet weer een actie gevoerd worden... waarbij de hele bevolking gemobiliseerd wordt... zodat men in Den Haag daar een beetje wakker wordt. En dat men ons niet alleen maar beschouwt als winst maar uh, dat we zelf ook een beetje... Weer goed uh, naar voren komen. Ja, de Groningers bijten van zich af kortom. Dank u wel voor het reageren uh, okay. op 0800-1101. Terug naar Mirjam Wulfsen, lid van de VVD-fractie in de provincie Groningen. U heeft uh, de bellers gehoord, mevrouw Wulfsen. Pak ja. nou uw hart? Of uh, waren er ook dingen waar u het niet mee eens was? Nou, ik denk wel een pak naar mijn hart en ik denk dat je in de breedte uh, ja, wel kunt proeven wat er leeft. En die eerste meneer die had het over in andere delen van het land gebeurt ook van alles. Nou, dat is natuurlijk ook waar. Daar wordt ook naar gekeken. Je hebt ook met de crisis te maken. En dat is met die huizenprijzen hier uh, met name heel erg ingewikkeld. De laatste meneer die sprak over een open financiering. Hij zegt, je moet niet uh, een vast bedrag noemen. Daar is de VVD het eigenlijk ook wel mee eens. Wij vinden eigenlijk ook dat het bedrag er niet toe doet. Het gaat om maatregelen voor de bewoners. En wat dat kost, dat doet er niet toe. En wij denken eigenlijk dat het ook veel meer dan een miljard gaat kosten. Ja. Maar ja, daar hoeft u denk ik niet echt bij het Rijk mee aan te komen. Als u zegt, het doet er niet toe, al loopt het er ver bovenuit. Doe... Het geld loopt nog steeds niet over uit de schatkist. Het geld loopt niet over uit de schatkist. Maar de, de NAM en he, het Rijk participeert daarin natuurlijk. Die verdient genoeg en die heeft genoeg verdiend. Zoals ook enkele uh, bellers zeiden. En een heleboel zaken kunnen gewoon als, als kosten voor de NAM uh, op hun rekening komen. En wij verwachten ja. ook dat het Rijk uh, met dit soort voorstellen zal komen. Maar dan moet het dus niet zozeer uit de kas komen van de overheid. Maar gewoon van, van de NAM zelf. En die doet nu natuurlijk wel al wat voor de gedupeerden. De NAM doet al wat en ze probeert haar leven te beteren. Het vertrouwen van de bevolking heeft ze nog lang niet gewonnen... want in het verleden heeft de NAM eigenlijk altijd... het verband tussen gaswinning en aardbeving ontmoet. Ontkent. En uh, ja, daar zitten ze verkeerd mee. Er zitten nu nieuwe mensen aan het stuur. Um, die beloven beter. Maar het duurt natuurlijk ook nog een hele tijd... voordat er een cultuuromslag is. Er zijn zo ontzettend veel schademeldingen geweest. De helft daarvan is opgelost. Maar er liggen er nog duizenden op de plank. En als je zelf uh, die schade hebt thuis... Ja, dan maakt het je eigenlijk ook niet uit... of het de nam is, de overheid, de provincie, wie wat doet. Je wilt gewoon geholpen worden. Het ja. um, gaat nu inderdaad heel graag over, over die gaswinning. Maar we hebben dus vandaag ook nog die Aldelzaak. Hè? Dat speelt mee... Um, en die miljard is ook eigenlijk bedoeld als, als, een, ja, als een stimuleringsmaatregel natuurlijk. Zo ziet de commissaris van de Koning dat ook. Iemand reageert hier ook nog even. Die zegt ook, ja, ook volgende generaties hebben recht op schadevergoeding in dit geval. Omdat die dus ook daar nadeel van ondervinden. Ja, wij denken, in eerste instantie gaat de schadevergoeding natuurlijk om de direct gedupeerde, om de huizen. U moet zich voorstellen, het gaat om tienduizenden huizen. We zullen hier ook een andere bouwnorm krijgen. Dat moet ook betaald en gecompenseerd worden. En onze basale veiligheid, de waterhuishouding, et cetera. Daar gaat het in eerste instantie om. Dan krijg je de indirecte schade. Kan ik mijn huis nog wel verkopen? Is het minder waard? Daar moeten ook oplossingen voor gevonden worden. En uiteindelijk moeten we met eigen kracht aan een goede toekomst bouwen in Groningen. Want die toekomst ligt er wel degelijk, ook voor toekomstige generaties. Hm. En nog even naar die kwestie van Aldel. Hè? Want uh, ja. we hebben die mensen de hele ochtend al gehoord... ook die daar uit uh, de nachtploeg zijn gekomen. Uh, ik hoor toch nog wel een kleine hoop daarin... Ook, dat, dat er nog wel wat gedaan kan worden. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, ik vind het verschrikkelijk. Ik ga vanmiddag daar ook heen met een aantal collega's. Ook Bertie de Boer uit de Tweede Kamer zal daarbij zijn. Wij willen onze steun betuigen aan uh, die mensen. Maar daar hebben ze niet zoveel aan op dit Ja, dat vinden nee, ze mooi, maar nee, er, dat moet, wat, er ik. moet concreet wat gebeuren natuurlijk. Ja, dat begrijp ik. Ze hebben daar niet veel aan. Ik, uh, ik weet in ieder geval dat er achter de schermen heel hard gewerkt is door onze uh, gedeputeerde Yvonne van Maastricht... ...en minister Kamp, het ministerie van Economische Zaken. Minister Kamp heeft ook een, uh, een nieuwe wet uh, bij de Kamer voorgesteld. Het gaat om het gelijk speelveld dat je in Europa... ...niet in het ene land veel goedkopere energie hebt dan in het andere. Wat nu dus uh, daar aan de hand is, hè? even over de geest ja, in Duitsland... ...tientalige jaar. verderop. Ja, ja, er is heel snel gehandeld de laatste uh, maanden van vorig jaar. De wet ligt klaar en eigenlijk het speelveld zou gelijk kunnen zijn. Maar, maar komt is die nog, nog op een, tijd voor Odel of niet, die nieuwe wet? Nou, het, het, het, lijkt, uh, het lijkt van niet, maar het lijkt ook dat de aandeelhouder zelf, dus de eigenaar zelf, daar eigenlijk niet op wil wachten. Want er komt een heleboel compensatie aan voor het bedrijf. Dus hoe dat exact ligt, uh, dat, wordt, dat wordt uitgezocht. En ik weet ook zeker dat er hard aan gewerkt wordt. Wat ons betreft, als er een gedeeltelijke doorstart mogelijk is, of een doorstart, doorstart steunen wij dat natuurlijk van harte. En uw partijgenoot Kampen gaat zich daar ook achter? En minister Kamp heeft natuurlijk al door het voorstellen van die wet... en dat met voorrang te behandelen heel veel gedaan. Het Rijk heeft ook samen met de provincie 8 miljoen euro beschikbaar gesteld. Dus ik weet zeker dat de werkgelegenheid bij minister Kamp ook in goede handen is. En dat hij er alles aan doet om dat mogelijk te maken. Maar het is natuurlijk geen staatsbedrijf. Dus aan het bedrijf zelf vragen wij ook wat. En ik denk ook dat we dat mogen verwachten. Ook een bedrijf heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Net zoals de NAM die neemt. En misschien nog meer moet nemen. Zo moet meer moet nemen, doen. meer moet nemen. En dat willen we ook, ja. ook heel duidelijk voelen. Nou hadden we net voor 11 uur uh, een vrouw aan de telefoon. Die, die pleit heel erg voor een neutrale instantie die er moet komen. Die de herstelwerkzaamheden rond de, de, de aardbevingen ook gaat herstellen. Die zou moeten kijken wat er met dat geld gebeurt. Want alle partijen die er nu over gaan hebben belangen. Ja, ja, nou een neutrale instantie, uh, ja, dat klinkt goed. Wij vinden ook dat alles op het gebied van die schade en dergelijke... dat moet ook objectief bekeken kunnen worden. Daar zijn ook allerlei mogelijkheden toe. Maar wij willen geen fonds voor bestuurders. Waarin mensen, uh, ja, ik zal maar zeggen... lokale bestuurders of regionale bestuurders... eigenlijk met hun eigen speeltjes aan de gang kunnen. Dat willen wij niet. Wij willen maatregelen voor de mensen. En uh, het kan best zo zijn... Maar dat kan dat niet dat samengaan? Dat zou namelijk wel zo moeten, toch? Nou, het zou, het zou uh, kunnen zijn. We hebben daar ook wel ideeën over. Je kunt je voorstellen, de NAM is natuurlijk uiteindelijk verantwoordelijk voor het geheel. Die zou een soort satelliet kunnen plaatsen waar een soort onafhankelijk bestuur komt... Uh, waarin mensen kunnen kijken van doen ze het goed. Maar het moet een concreet en zakelijk geheel worden en niet een bestuurderspeeltje. Maar denkt u dat bestuurders dan niet in staat zijn om beslissingen te nemen... en geld uit te geven die een belang is voor bewoners? Want dat zet, uh, zo zegt u het nu wel... Ja, natuurlijk, natuurlijk kan dat, maar uh, bestuurders zijn ook van allerlei plemmage. en hebben ook uh, natuurlijk hun eigen uh, lijnen daarin en verschillende belangen. En dat willen wij niet, want het gaat hier niet om bestuurders... maar het gaat om bewoners en om bedrijven. En hoe zit het dan met de provinciale bestuurders? Nou, ik denk dat de provinciale bestuurders en met name onze uh, gedeputeerden... eigenlijk iedereen in zijn eigen portefeuille zou moeten kijken. Onze gedeputeerde van verkeer en vervoer kan kijken... wat kan ik doen aan extra investeringen? De gedeputeerde van ruimtelijke ordening kan kijken... wat kan ik eraan doen om het vestigingsklimaat voor bedrijven in Groningen te verbeteren? Ik ga over die ruimtelijke ordening, dat is een belangrijke portefeuille. De gedeputeerde van de regionale economie kan kijken... wat kan ik eigenlijk doen? We hebben een regeling voor innovatief MKB, we hebben een zonnepanelenregeling. Moeten we dat niet met voorrang... Gebruiken juist voor de mensen in het gebied en voor de bedrijven die problemen hebben. Dus ga ook uit van je eigen kracht en wacht niet alleen op Den Haag... Doe waar je uh, toe in staat bent en waar je hoofdtaken liggen, provincie. Als provincie moet u zich meer laten gelden. Meer om Wulfsen, dank u wel, van de vvd fractie gedaan. in de provincie Groningen. Groningen moet minstens 1 miljard euro aan extra steun krijgen. Dat is de stelling vanochtend in Stand.nl. Ruim 700 mensen hebben tussen gestemd op de site. 85% eens, 15% oneens. En u kunt blijven stemmen via die site www.stand.nl. Dit is Radio 1. Het is half twaalf het nos marktviser. Mark Visser. Katharina Ziekenhuis in Eindhoven moet een miljoen euro betalen aan vier dermatologen. Dat laat het ziekenhuis weten na een uitspraak van het scheidsgerecht gezondheidszorg. Het ziekenhuis en de dermatologen hadden een conflict over een praktijk... voor onverzekerde cosmetische dermatologie. Artsen zijn ontslagen omdat ze die praktijk waren begonnen... zonder toestemming van de Raad van Bestuur. Groot-Brittannië maakt zich opnieuw op voor een zware storm. De hele westkust, van het zuiden van Engeland tot aan Schotland... wordt bedreigd door hoogwater. Aan de zuidwestkust worden golven tot 10 meter verwacht. En ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan... heeft te maken met extreem weer. Zo'n 100 miljoen Amerikanen in het Noordoosten hebben het advies gekregen... om vanwege zware sneeuwstormen en strenge vorst binnen te blijven.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 Is er toch zomaar verkeersinformatie? Dennis Mooi. Er staat uh, één file, inderdaad, op de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Hilversum en Beeldhoven, drie kilometer, staat daar een kapotte auto. En daarom is de rechte rijstrook dicht. De ochtend. Zometeen de laatste bijdrage van verslaggever Martijn Grimmes, Die is bij die supersnelrechtzaken in Utrecht. En het eerste loonstrookje is bekend. Goed nieuws, de meeste mensen gaan erop vooruit. Hoort zometeen André Meijnenma daarover. Joepie, zou ik bijna zeggen. Daar hoort vrolijke muziek bij van de Eindhovense Roep Beef. Het zijn de late night sessions. Ja, het is uh, half twaalf geweest. Night sessions, yeah. I say we rocking those early morning sessions, oh wa oh, oh, wa late night sessions, yeah I say you got us coming Early morning sessions, oh, oh, oh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 See, I am your AMM when it comes to a late night sessions. Oh na na na, oh na na na oh, Early morning sessions. See Abraham is swing it in a freestyle. Eh, eh. For lovelas, yes, love last, yes, the love of I repeat an Abraham, you can condense. Another track, I have to get this out of me chest. Uh, out of me center, straight through me vest. Me rumble low, no, when your body's sweet. Can't you see I'm underdone? Indeed, we make a buzz. We gonna take a flight. Late night session in the air tonight. As the bus start to whistle and the sun starts to rise, I'll be laying down my lines. Hardly open.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 Pietje en Beef. ik ben ooit met ze over Nederland gevlogen in een helikopter. Dat was op 5 mei, deden zij mee in die tour van die bevrijdingsconcerten. En ik moet je zeggen, dat was een gezellige dag. Goeie gasten. Zijn het. Uh, als het goed is, wordt u vrolijk eind van de maand. Als u uw loonstrookje bekijkt. Lage inkomens en gepensioneerden gaan er namelijk in loon op vooruit. Niet iedereen. Hogere inkomens leveren namelijk in en houden netto minder over. Salarisverwerker ADP die heeft de gevolgen van alle veranderingen... in belastingen, premies en regelingen op een rijtje gezet. En André Meijnenma kan ons daar alles over vertellen... van de economieredactie van de NOS. André, hoe ziet het er... Uh, hoe, ziet, hoe prettig ziet het eruit, laat ik het zo zeggen, dat loonstrookje? Ja, afhankelijk natuurlijk een beetje van hoeveel je verdient. Uh, voor, de, voor de lagere inkomens uh, tot 1750 euro bruto per maand. Dus ook zeg maar, de mensen met een minimumloon En voor de gepensioneerden ziet het een uh, stuk beter uit dan vorig jaar. Want toen gingen die categorie mensen erop achteruit. Niet zo gek veel. 11 euro wordt toen berekend uh, gemiddeld zo per maand. Ja, dat, is natuurlijk zeg maar op, uh, dat lijkt niet zoveel. Op een jaarbasis ja, is, het, ja. precies is het gelijk weer over de 100 heen. Dit keer gaan ze erop er vooruit zo'n 55 euro netto per maand. En dat is zeg maar zo omgerekend op jaarbasis 650 euro. En dat is toen leuk meegenomen. Ja. Verdien je echter meer, dan ga je er steeds verder op achteruit. En als je bijvoorbeeld uh, in de, in de toppinkomen zit... en je verdient zo'n uh, 6500 euro uh, bruto per, per maand... maand dan ga je er dus zo'n 50, 52 euro op achteruit. Dus ongeveer zo'n 650 euro dat je inlevert. Dat je dus minder overhoudt. Eh... Dus de gepensioneerden en de hogere inkomens doen een stuivertje wisselen. Ja, eigenlijk wat dat wel, eigenlijk ja. wel, ja. Wat zijn verder de belangrijkste veranderingen... rondom de premies en belastingen en dergelijke? Nou, je zou kunnen zeggen, wat je nu eigenlijk ziet... is eigenlijk de, de, de, de nivellering die is ingezet door het kabinet... Eh vertaald in, in, in, in cijfertjes... in, in inkomens. De, de lager, uh, de mensen betalen... minder belasting hier en daar. Uh, hier en daar wordt er ook minder of meer arbeidskorting uh, betaald. De inkomensafhankelijke heffingskorting... die is veranderd. Lagere premies voor zorgverzekeringswetten weer gunstig voor gepensioneerden. Nou, alles zorgt er bij elkaar voor dat... Dus lage inkomens en gepensioneerden... onderaan de streep meer overhouden. En uh, dat hogere inkomens moeten inleveren. Dan gaat het echt soms om, om, om kleine percentages... achter de komma dat de belasting bijvoorbeeld omlaag gaat... de eerste schijf. Uh, en dat... De de zorg, de arbeidskorting iets omhoog gaat of de heffingskorting iets stijgt. Nou, die hele optelsom en aftreksom ja, ja. levert dus, zeg maar, zoiets ja. zo'n plaatje op. Let wel, dat zijn allemaal gemiddelden voor inkomens. En het zegt ook helemaal niks over wat jij en ik aan koopkracht hebben. Want dat heeft alles te maken met hoe duur zijn de, de prijzen in de winkels. Wat betaal ik aan lokale lasten. Wat, wat gaat er gebeuren met de BTW. En zo maar door. Het gaat eigenlijk alleen maar over datgene wat ik. Wat je eind van de maand op je rekening, op je rekening gestort, gestort krijgt. krijgt. Ja. En scheelt het dan ook nog, want we hebben het nu wel over de, de inkomensverschillen... of je veel of weinig verdient. Uh, waar je werkt, maakt dat ook nog verschil uit voor het loonstrookje? Beetje wel, natuurlijk even los van loonschalen... omdat je in de ene sector meer verdient dan de andere sector... maar uh, los daarvan uh, zie je wel dat, over het hele beeld genomen... Uh, gaat, is het zo dat uh, lagere inkomens stijgen en de hogere inkomens dalen, netto. Maar dat het soms afhankelijk is van welke sector je werkt... Uh, door de pensioenpremies. Zoals je weet, sommige pensioenfondsen zitten in zwaar weer. Dat ja, dus gaan weer, premies, weer beter. Dan gaan we ja, ja. beter. Sommigen moeten dus meer pensioenpremie gaan heffen. En dat weegt natuurlijk, dat drukt jouw inkomen. Dus als je bijvoorbeeld in de metalen techniek uh, werkt... Uh, daar heb je, uh, gaan de hoge inkomens juist iets omhoog... Uh, maar de lage inkomens gaan er juist weer op achteruit door een, een, uh, door een aantal zaken. Bij zorg en welzijn, bijvoorbeeld, uh, verandert de pensioenpremie nauwelijks. Ambtenaren gaan de lagere lonen weer iets omhoog. Maar juist minder door uh, pensioenpremies van de ABP. Uh, en ook in de bouw zie je uh, weinig verschillen. Dus afhankelijk van welk pensioenfonds je bent... Uh, kan het nog een keertje vervelend uitpakken voor jouw netto-inkomen. We weten alvast wat we kunnen verwachten. André Meijnema van de NOS, dankjewel. Martijn Grimius is onze verslaggever. Deze ochtend is hij in Utrecht. Daar is een supersnel rechtszitting. Hij volgt Pieter van Riemsdijk. En Martijn, die zitting is om 11 uur begonnen. Is er ook al een uitspraak gedaan? Nee, zo snel gaat het helaas allemaal niet. Pieter van Riemstein die wil daar graag de tijd voor nemen en uh, tijd is, heeft hij zeker nodig. Want de zitting die begon al ietsje later, uh, dat uh, hoor je zo meteen waarom het uh, later begon. Hij heeft uh, zojuist is, uh, de zitting uh, begonnen, hij had, uh, voor de spiegel heeft hij zijn weg uh, nog even recht gedaan en daarna kon het allemaal beginnen. Maar vlak daarvoor, vlak daarvoor uh, moest hij nog even de schikking doen van de verdachte. Los van die andere. Dus als ik die hier tussen deze zaken inzet, dat lijkt me gewoon niet goed. Dus ik wil het op deze manier ingedeeld hebben. Ja? Ja. Oké. Okay. Tenzij er een probleem is qua veiligheid, maar dat ja. lijkt me niet. Ja, het ja kan dat zo? Oké, okay. prima. Goed. Wat nu nog gaan doen? We dus zijn even aan het kijken uh, of de precieze indeling van de verdachte en de advocaat op de zitting, omdat er ja, wel vermoed wordt dat er een, een mogelijk veiligheidsprobleem kan zijn. Uh, zijn we aan het kijken wat de verstandige opstelling is. Zo'n daar... veiligheidsprobleem? Nou ja, dat twee verdachten misschien ruzie met elkaar hebben of ja, iets raars met elkaar willen doen. Nou, dan willen ze wat op afstand houden, vandaar. Dus dan schikt u eigenlijk de verdachte? Ja, een soort tafelschikking. Ja, precies. Ja. Dat hebben we net gedaan. We zijn nu een paar minuten voor het begin van de zitting. Ja. Wat gaat u nu doen? Nou, nu is het vooral even wachten. Want een van de advocaten heeft vrij laat het dossier gekregen. En die is nu nog aan het lezen. Dus heb ik wat extra leestijd gegeven. Dus ik vermoed dat we niet voor tien over elf kunnen beginnen. Omdat de advocaat nog moet klaar, ja, het dossier verder moet doornemen. Dus nu begint het ietsje later, hè? omdat de advocaat haar stukken nog niet had gelezen. Er is toch een beetje de kritiek op deze snelrechtszaak. Dat het allemaal zo snel, snel, snel moet dat het eigenlijk niet meer zo zorg, zorgvuldig gaat. Hoe, hoe kijkt u daar nou tegenaan? Nou, ik bestrijd dat dat niet zorgvuldig zou zijn. Kijk, zaken die snel gaan, die kunnen snel, omdat het eenvoudig van aard is dat het onderzoek is afgerond. en Dat iedereen ook voldoende tijd heeft om zorgvuldig het dossier voor te bereiden. Dat kan een korte tijd zijn. Heel kort nu, hè? Dat kan zo zijn, maar uh, uh, uh, het is zo dat, dat, dat het kan met dit dossier, kan dat. En dat betekent dat het niet onzorgvuldig is. Het is wel inderdaad binnen een korte tijdspanne, maar het kan wel. En als de raadsvrouw aangeeft dat zij toch meer tijd nodig zou hebben om zich voor te bereiden, dan kan zij dat ook aan mij vragen. En daar kan ik ook op ingaan en zeggen van nou neemt u dan nog even de tijd als u er nog niet uit bent. Het gaat erom, het kan snel, maar snel betekent niet onzorgvuldig. Nu nog even de laatste stukjes in het wetboek ook naslaan. Ja, dat doe je altijd. Het is altijd goed om iedere keer de wet erop na te staan, ook al heb je hem honderd keer gelezen, om toch altijd even te controleren, klopt het wat er in mijn hoofd zit? En? Ja, het klopt. Het zit allemaal goed in het hoofd van Pieter van Riemsdijk. Hij is nu dus bezig met de zaak. Drie heren staan terecht. Ze hebben allemaal vuurwerk gegooid naar de politie. Eén heeft zelfs een agent geslagen. Ja, en wat eruit komt, dat horen we over een, een twee uur, waarschijnlijk ook wel op deze zender Radio 1. En uh, ja, dan, dan zal blijken of uh, Pieter van Riemsdijk gehoor geeft aan die oproep van de politie, uh, van justitie, van de minister, om toch zwaarder te straffen. We're not the only one from Jamie Cullum. De ochtend. Mediaforum. En dat doen we vandaag met Jacobine Gillis uh, presentator bij de NCRV. Doet er ook nog iets anders naast, maar dat, dat doet nu Geen niet ter zake. De... Nee. Presentator bij de NCRV. En um, uh, Kees Boman is er, presenteert hier op Radio 1, Tros Kamer is politiek commentator voor Afro en Tros. Hartelijk welkom. De New York Times en The Guardian die hebben beide een commentaar gepubliceerd... waarin zij pleiten voor clementie voor Edward Snowden. Hij verdient beter dan een leven op de vlucht en in angst staat er. Hij heeft dan wel een misdrijf gepleegd... maar uh, heeft zijn land een grote dienst bewezen, schrijft de New York Times. Uh, Jacobin, zijn dat terechte commentaren, vind jij? Ja, ik denk dat de publieke opinie wel in, in, in positieve zin... zich ontwikkelt in de richting van, uh, van Snowden. En dat hij ook uh, geroemd is aan het eind van dit jaar. En ik heb ook eerlijk gezegd het idee dat hij niet alleen... zijn eigen land in dienst bewezen heeft... maar zo'n beetje alle burgers van de hele wereld. Doordat wij toch het hele concept privacy... zijn we wel echt scherper ons van bewust geworden... dat ja. dat, dat misschien wel echt uh, bedreigd wordt. Maar ja, vanochtend hebben we gehoord... het ja. laatste nieuws uit zijn ja. koken... Is dat er, en er zijn met een supercomputer bezig... Ja. die echt gewoon alles weet. Ja. Over vijf jaar moet je Ja, er goed, zijn. dan krijg je wel weer. Wat, als je alles weet, moet je toch weer gaan filteren. En wie filtert er dan? Dus dat is natuurlijk ook de eeuwige discussie. Dus ja, je weet nog niet alles als je alles weet. Zeg maar. Dan moet je toch wel weer kijken waar je op gaat letten. Maar het hele. Het feit dat je je bewust bent. Goh, dat dat zo op, op dit niveau. Uh, allemaal gebeurt en afgeluisterd wordt. dat vind ik wel iets waar, ja. waar we ons, denk ik, te gemakkelijk van af hebben gemaakt. Dan moet je als krant echt een statement maken? Want dat doen ze nu natuurlijk. Ze kiezen en komt, allebei in de kranten. Ja, dat is wel interessant. Ze zijn, ze zijn heel dankbaar, denk ik, voor alle scoops die ze via Kees ja. gekregen ja, hebben. Ja, ik denk, ik, ik denk dat dat eigenlijk wel, wel moet. Die kranten hebben daar namelijk ook zelf ongelooflijk van geprofiteerd. Ja. Hebben daardoor heel veel aandacht gekregen. Hè. Juist in het tijdperk waarin we juist dachten... dat de kranten op, het, uh, op verlies stonden, ook qua betekenis... En uh, ja, zij hebben ervan geprofiteerd en ze hebben ook gemerkt hoe belangrijk het is. En als je dat commentaar ook terugleest, bijvoorbeeld in de New York Times, dan staat er ook wat uh, dat er wel sprake is geweest van verraad, hè, zoals de Amerikaanse regering dat eerst zag. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Ja. Hij heeft echt een code uh -huh. doorbroken en niet zomaar uh, uh, een code. Hij heeft gewoon de wet uh, uh, overtreden. Maar als je ziet waar het toe geleid heeft... als je op een rijtje ziet welke misstanden... hij eigenlijk heeft blootgelegd... waar ook uh, die geheime diensten zich niet aangehouden hebben... niet gehouden aan de wet... Ja. Uh, betekent het eigenlijk dat het in die zin bijna 50-50 is. En uh, hij heeft ons allemaal... nou ja, wat jij net zegt, een dienst bewezen. En uh, ik denk dat dit het jaar van... Uh, uh, hoe gaan we die clementie politiek verkopen, wordt rondom snouden. En nog even de, over de, uh, de, ja, de invloed die dit kan hebben op Obama. Want dat is toch de man die aan de touwtjes trekt daar. We hebben net Jacob Koonstam gehoord... van het College Bescherming Persoonsgegevens. Daar moeten we onze pijlen op richten. Want dat is degene die die wet kan veranderen. Waar, uh, onder welke vlag dit nu eigenlijk allemaal gebeurt? Nou ja, je, er zal natuurlijk gewoon een vorm bedacht moeten worden... waarbij het gezichtsverlies voor de macht... Uh, in dit geval, in het bijzonder de Amerikaanse president, tot het minimum beperkt blijft. Maar dat geldt ook in Europa hoor. Want ook ja. David Cameron in Engeland die is heel fel geweest over die onthullingen. Sterker ja. nog, in de kelder van de Guardian werden de harde schijven, geloof ik, uit computers gesloopt. En uh, dus, dus daar is men ook onomwonden tegen Snowden geweest ja. en sprak men over een misdrijf. Dus de politiek moet een enorme draai maken maar die zal ook die draai maken, want uh, wat gemeen zegt... de publieke opinie is ook echt... Nou, en Het feit, het feit dat twee zulke belangrijke kranten dat in een commentaar schrijven... zou ja, Obama zich daar nog iets van aantrekken? Nou, Ik denk dat Obama zich in het algemeen ook wel iets aantrekt... van toch uh, verontruste wereldleiders die ook afgeluisterd blijken te zijn. En dat, dat heeft natuurlijk ook weer invloed op, op de publieke opinie... En, ja, zo'n krant is dan toch als een spreefluis. Ook verhoudingen, alles Alles, alles, alles uh, rommelt en schuift. En ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat als iemand in staat is... om zo'n draai op een elegante, intelligente manier te maken... dan is het Obama. Dus in die zin heb ik er dan wel weer vertrouwen in dat hij iets bedenkt. Wij verwachten veel van hem in ja. We verwachten heel veel van hem. Ja, ja. zeker. Ja. En hier zie je dat de pers ook nog wel macht heeft, hoor. Onderschat het niet. New York ja. Times en ja. The Guardian, beste kranten van de wereld. En daar wordt wel naar gekeken. Dat is wel gezaghebbend, ja. denk ik ook, ja. Vanavond om half negen dan is de eerste aflevering van De School... nieuwe serie bij BNN op Nederland 3. 40 camera's hangen er in lokale gangen, een lerarenkamer... dus wekenlang worden de leerlingen van havo op de jan Arenschool in Alkmaar bespied. Isabel is 17 jaar en komt van het VMBO. Ze moet erg wennen aan haar nieuwe klasgenoten. Wij krijgen best wel vaak opmerkingen te horen dat we arrogant zijn... of dat we opmaakpoppen zijn, of weet ik het allemaal. Maar dat is op VMBO is dat heel normaal. Ik sta nu drie keer 5,3. Ja, spijt me maar. Echt? Ik heb geprobeerd alles eruit te trekken... wat er maar aan puntjes op kon leveren. Ze hebben daar de NSA helemaal niet nodig. Nee, nee daar hangen gewoon wat camera's <lacht> van de productiemaatschappij. En dan kan je zo het wel en we van deze havisten allemaal zien. Jacobine, ga je kijken? Ben je benieuwd, Ernaar? Ja, maar dat staat los van het feit dat ik het geen goed idee vind... Ik wil wel een keer zien wat ze doen. En uh, ook hier gaat het weer om wat selecteer je, wat niet. Want je kan natuurlijk niet alles uitzenden. Dus dat zit altijd een redactionele slag overheen. Dus hoe real is het allemaal. Ja. Maar, maar wat wil ik vind je wel, dit een heel: ik vind het echt een over de grens geval. Want ik vind het gewoon. Het zijn gewoon minderjarigen voor een groot deel. Die misschien zich allemaal niet bewust zijn van wat de impact hiervan kan zijn. Ik hoorde net ook alweer een jongere zeggen: van ja, eerst denk je nog: oh jee, al die camera's, maar dat vergeet je. Ik weet niet hoe blij ze er aan het eind mee zullen zijn. En het, het, ja, voor hun hele leven, die moet, moet nog eigenlijk beginnen. <laughs> het is allemaal kan moeilijk al genoeg met hebben. social media... en om het allemaal in de hand te houden. En voor je het weet, ben je nooit meer ergens te wissen... uit welke bestand dan ook. En dit is dan nog weer zo'n slagje eroverheen. Vind je het ook over de grens, Geen geest? goed idee. Nou, nu ik het zo hoor, ik vond het tegen de grens. Maar misschien zo... Tegen twaalfen vind ik het over de grens. Ik vind een heel sterk <laughs> argument eigenlijk. Nou ja, er is niets meer uh, besloten. Er is niets meer van mensen zelf. Alles uh, moet openbaar worden. Alles is openbaar. En dat leer je eigenlijk op deze manier ook kinderen. Er is geen privé domein meer. De veiligheid van een school, uh, zoals dat toch gezien wordt, dat is er niet meer. En laten we wel wezen, dit is natuurlijk niet zomaar bedacht. Het is uh, reality tv. En we hebben de hele affaire gezien in het VUMC. Uh, bij de intensive care, hè? de, de ja. mislukte operatie, in dit geval operatie tussen aan, aan het stekens van uh, Oerlemans. En uh, uh, waar mensen ook zonder dat te weten gefilmd werden. Ah, hier wisten, weten de jongeren er natuurlijk donders goed van af. Ja, ze, dus weten ze vinden het, het ook wel, interessant. Omdat, ze jongeren zeiden... vinden dat natuurlijk ja. ongetwijfeld leuk... om zichzelf uh, op beeld te zien. Hè. Niet voor niks zijn zij de meest actieve twitteraars... en het meest actief op Facebook. Maar ook de ouderraad heeft ingestemd met dit plan. Ja, op deze het verbaasd mij. Ik ja. zou dat niet gedaan hebben als ik in die ouderraad had gezeten. Ik vind het niet oké. Okay. Ik vind het sowieso goed dat er een plek is waar kinderen niet door hun ouders bespied kunnen worden. En dat is nu ook doorbroken. En nou ja, is... Jij zei het van: ik zou wel kijken, want ik benieuwd ben wat er zich nou ja, afspeelt. Omdat ik het gewoon ik, wel één keer wil zien, moet je het te zien weten? hoe je het gemaakt is. Het, ja, het, het, Al het, het, vanwege het programma, niet vanwege wat de jongeren doen. Nee. Ja, vanwege het programma. Nee, dat, niet vanwege wat de jongeren doen. Dat is, dat is het, doen. het argument dat de producent geeft. Hè. Die zegt: de meeste mensen, ook ouders, hebben geen idee wat er op zo'n school gebeurt. Nou, dat is misschien een vijf, goed vijf, ouders, Soms wil ja. ik ja, dat ja, ook helemaal denk ik, dat wil je ook niet weten. Dat moet je misschien ook niet altijd willen weten. Dus dan krijg je straks je vader of je moeder zegt, zo, dan wist ik eigenlijk niet dat jij altijd achterin daar zit te slapen. <laughs> Bedoel, het is ook de privacy van die kinderen zelf uh, op die school. Nou, en de vraag is ook, niet alleen nu op een school... wat is de volgende stap? Want er liggen natuurlijk uh, kasten vol met formats uh, maar om zou, weer verder te gaan. Waar zou jij wel eens 40 camera's op willen richten? In de ministerraad. Ja, ja. ja, uh, ja inderdaad elke inderdaad. vrijdag in de Treffenzaal, als we nou echt... Ik toch even een bondje met de NSE sluiten. Nou, als we echt nou eens een keer transparantie uh, willen uitstralen... echt het volk overal bij willen vertrekken... dan zou ik uh, bepleiten om eens een ministerraad te laten zien... of de vergaderingen van de Europese Commissie... Hè, om de kloof tussen uh, Brussel ja. en de burger wat te uh, verdichten. Uh, nou, dat zijn twee ideeën, zijn uh, makkelijk uitvoerbaar, dus... Ja. Maar er moeten ook allemaal instemmen. Daar hebben wij het probleem. Ik denk dat het niet heel realistisch is. Nou nee, nee, ja, ik weet het niet. Maar. Als je nou zegt, van wat zou je nou willen? Ja. Dan zou dat wel ja. aantrekkelijk zijn. Ik ja. vind het een goed idee eigenlijk. Ze zal zo wel gebeld worden. Ik, ik, ik hou je telefoon aan, Kees. Je weet het nooit. Een Facebookpagina over de zoektocht naar een dierenbeul... die deze week vuurwerk heeft laten ontploffen in de kont van een kat. Zo staat het hier. Die pagina is offline gehaald. De Facebookpagina Help Daders Vinden... Uh, hashtag Luna. Die had in een paar dagen tijdruim 21.000 likes gekregen. Jacobine, uh, snap jij dit initiatief? Om hem eraf te halen of om hem erop te zetten? Ja, om, eraf te om, om het er weer af te halen. Want het schijnt dat mensen toch uh, bang waren die ja, eigenaardig niet die zijn. Het is kast. natuurlijk een misselijkmakende daad. Het is het, het is gewoon, ja, er worden gewoon hele zieke dingen gedaan met mensen en met dieren. En, en ik begrijp dat daar mensen boos over zijn. Maar we hebben het vaak gehad over het ook. Ja, toch wat oplaaiende, opruiende effect van, van, van social media in dit verband, waarbij mensen elkaar nog weer bozer maken. En ja, voor je het weet, uh, gaan, gaan mensen de vermeende daders opsluiten in hun eigen boten. Of werd he, he, er al mee omdat zo. Omdat je genoemd. misschien iemand met een kinderwagen ziet lopen. Ik ja. zag dat dat een heel gevaarlijk instrument is de ja, laatste tijd. Voor diefstal, overal. Het, ja. het, het, het is. Het, het, het gaat alle perken te buiten. Dus ik denk, laten we nou eerst ordentelijk eens een keer die vuurwerkdiscussie afronden. Zodat we niet elk jaar na de zwarte pieten discussie de vuurwerkdiscussie. Want ik word er echt doodziek van, eerlijk gezegd. Laten we er gewoon een keer een besluit over nemen. En dan kunnen we op een ander moment wel weer eens even dit doen. Dan zijn die Facebookpagina's niet nodig. Hoop je dan. Nou, dat, is, dat, is, dat staat er altijd los van. Want, want mensen zullen altijd ergens een rotje vandaan kunnen halen en dan ja. een kat vinden. En dat is altijd, weet je, dat kan altijd. Want dat staat, dat is een soort. Ja, nou, toch, ik, ik, ik, ik zag ook een paar tweets voorbij komen van een uh, politiewoordvoerder uh, uh, in, in deze regio, uh, uh, regio Utrecht is het volgens mij. Uh, die ook opriep om uh, mensen van nou help ons de daders te vinden. Ja, nou ja, dat, zijn, dat is natuurlijk weer iets anders. de politie dan? De, de, de, de dader ja. te proberen te vinden. Daar ja, meer... was dit ook opgericht? Nou ja, goed, dat dit wordt al vaker. He. Daar kun je ook trouwens een vraagteken bezetten. Hoe ver je daarin moet gaan. He. Zoals in Rotterdam van hooligans. Grote foto's in de stad van uh, wie zijn deze jongens. Maar uh, we moeten ook een beetje uitkijken. Dat gevoel krijg ik vooral. Dat die boosheid uh, allemaal meteen uh, een, een algemene landelijke boosheid wordt. nationale volkswoede wordt. Dat het een wordt. En dat wordt, een... volksgericht wordt. Ik bedoel, ik heb ook heel veel momenten overdag. Dat ik boos op iemand ben. Een, een blinde bejaarde die auto rijdt. En mij bijna van de weg af duwt. Ik heb ja, ik geen heb Facebook actie. Nee, nee, ik heb er geen foto van gemaakt. Spijt van. Uh, maar nee, je moet daar een beetje voorzichtig mee zijn. En natuurlijk, je roept ook boosheid in de samenleving op is dus in en... die zin verantwoordelijk dat diegene er ja, niet vanaf heeft uh, Dat Ja, vind ik, uh, ja. Ja. ja. Ik vroeg me af, wordt er nog een stille tocht over die kat? Uh... Ik weet niet, het staat misschien op Facebook. Oké. Okay. Moet je even kijken. Ik heb geen maar idee. Het staat los van het feit dat je dit soort dingen niet met beesten moet doen. Nou, nou ja, ik bedoel, vreemd. dat begrijpt iedereen dat we dat wel vinden. Maar ik vind dit oké okay van die eigenaar, van die kat. Ja. Nou Kees, we hebben nog één minuut. Wat vind je van Nieuwe Radio 1? Uh, ik vind het een enorme knappe prestatie om zo'n grote monsteroperatie... Uh, tot stand te brengen. En ik hoor de meest nieuwsluwe momenten... als nu, 1, 2, 3 januari... allemaal onderwerpen voorbij komen. Maar een kritische noot is wel... Uh, het format moet niet leidend zijn... boven de kwaliteit en de inhoud. Dus soms mogen gesprekjes ook wel iets langer duren. En iets minder gedwongen muziek. Drie platen... Per uur is een verplichting van de hogere legerleiding. Nou, twee is ook best dragelijk. Ja, Maar die lange gesprekken komen de zaterdag toch weer... gewoon trotskamer brengen? Zeker. Wij zijn uh, straks een voorbeeld van slow journalism. Heer. En op een andere Gesprek, tijd? Hè? Ja, dat is uh, een feit. Na één uur, op zaterdagmiddag. Okay. Geen platen, alleen uh, gesproken woord. Dank geen dat jullie hier platen? waren voor het uh, Mediaforum. Jacobine Geel en Kees Boman. Graag gedaan. De ochtend zit erop voor deze week. We gaan naar de vandaag, lunch. We ja, gaan ja, uh, lunchen ja. en we gaan naar de Nieuws -PV. Felix Meurders, Willemijn Veenhoven, zometeen hier op Radio 1. Oftewel, Felix en Veenhoven. Goedemiddag. Nieuws heeft een nieuw geluid. Ik kan de woorden nog niet vinden, geen conclusies aan verbinden. Maar zodra ze zijn gevonden, zeggen wij horen hoe het met de taal staat. Er is zoveel meer aan de hand in de taal. Maar die heb ik te wakker. Weertje Dat Derhalve. Radio 1 krijgt een taalprogramma. Actueel, informatief, vrolijk, muzikaal en taalgevoelig. Nieuws heeft een nieuw geluid. Vanaf morgenochtend tussen 11 en 1. Zo hoor je nog eens wat. Taalstaat. Of Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Wij blijven, taalstaat. Vakantie?